Kom hem lekker halen, bij McDonald's. Goedemiddag, het is 1 over 5, het Q-music-news van nu.nl. Dat krijg je van Eefje Kunnen. Goedemiddag, het noorden van het land maakt zich op voor een sneeuwstorm. Vanaf middernacht code oranje in Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden. Tot morgenmiddag. Als je daar woont is het advies om thuis te werken. Veel scholen blijven ook dicht. Voor de dood van een man in Schiedam in Zuid-Holland... zijn twee jongens opgepakt van nog maar 16 en 17 jaar. De man van 60 overleed maandag buiten bij een metrostation. Het verhaal gaat dat daar auto's met sneeuwballen werden bekogeld. Toen de man daar iets van zei, zouden ze ruzie hebben gekregen. De baas en bazin van de Ski-bar in Zwitserland... waar die vreselijke brand was met oud en nieuw... die worden morgen ondervraagd, zeggen bronnen binnen het onderzoek. Het echtpaar wordt verdacht van nalatigheid... De bar was al jaren niet meer gecontroleerd. Tijdens de jaarwisseling vloog het plafond in brand door vuurwerk. Ajax moet afscheid nemen van een grote speler. Na meer dan 15 jaar gaat Kenneth Taylor weg. Hij gaat naar Italië, naar Lazio. Ajax heeft er een goede deal uitgehaald. Ze krijgen tussen de 15 en 17 miljoen euro. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Het noorden krijgt veel sneeuw en wind. Daar geldt vanaf middernacht code oranje tot morgenmiddag. De temperatuur morgen in het noorden rond het vriespunt. In de rest van het land wordt het ietsje minder koud. Kielverkeer van Flitsmeister. Net als gisteren valt de spits vanmiddag enorm mee. Acht files in totaal. Eén vertraging op de A12. arnhem oberhausen tussen oud en Duitsland. Heeft uiteraard te maken met de grenscontroles al daar. De hoofdrijbaan is dicht. Twee kilometer file. Vijftien minuten vertraging. Het is donderdagmiddag, bijna weekend. Twee over vijf, let op dicht, lekker naar huis. Okay, let's go. Q verschuren. En de Q-middagshow van donderdag. Ja, zometeen nieuwe muziek van Cloud, App en Vloed. Zijn nieuwe track gaat hier in première. premier. music, -music. sounds better with you. Muziek en streets. Gezellig. Gezellig. Gezellig. Bericht van Jeffrey. Het is 6 over 5, Goedemiddag. Het is de donderdagmiddag van 8 januari 2026. Altijd leuk wat van je te horen middel van de bericht in de Q-Music app. hé. He, he. is het nog een beetje gezellig in de Q-Music app? Nou, uh, Demis is dus heel gezellig. Laurien bijvoorbeeld is net klaar met het haken van een nieuwe sjaal. Laat ze weten. Helaas nu pas af. He, net na de sneeuw, Laurien. Dan Bas, die is onderweg naar huis om zo voor het eerst met zijn zoontje te gaan schaatsen. En nog een mooi bericht van Martijn, die is aan het Q-music luisteren. Terwijl hij een sneeuwpop heeft gemaakt vanmiddag. Doming. Ja, hoe is het? Nou, licht opgewonden vanwege twee redenen. Zometeen om kwart voor zes uiteraard een nieuwe editie van Tankbonne Bingo. Debbie vroeg het zich nog af. Hey Domien, kan je mij vertellen hoe laat het Tankbonne Bingo is? Ja, kort voor zes. De ballen worden vandaag gedraaid door Romana. Q-luisteraar. Q. En zometeen spreek ik Cloud. Hij is niet in de studio. Ik spreek hem digitaal vanwege een goede reden. première van zijn nieuwe single App en Vloed. Na Olivia Dean. Like time. Q-music-middagshow voor donderdag. De eerste donderdag van het nieuwe jaar, 2026... wat betreft de Q-middagshow. Um, als ik terugblik op 2025... dan was het uh, onder andere Chef Special... Uh, Ron Day, Douwebob en Mo... Fleming en Meteor. Zomaar wat artiesten die allemaal besloten... donderdagmiddag, net na vijf uur... komen wij langs in de Q-middagshow om ons nieuwe liedje... aan jou als luisteraar van Q-music voor te stellen. Voor het eerste grote primeur. En dat gaan we in 2026 gewoon weer doen. Maar nu niet in de studio... Maar wel digitaal aan de lijn. Cloud, Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo. Cloud, um, het feit dat jij hier niet bent, dat moet wel een heel goede reden hebben. Ja, ik uh, ben in Ahoy met de vrienden van Amstel. Vinden we dat geldig? Ja, dat is meer dan geldig. Yo, ik heb eh, vandaag het, eh, het persbericht gezien van de line-up van vrienden van Amstel. Dat is niet normaal, hé, wat jullie gaan doen. Het is toch wel even wat, yeah, hoor. Ik heb er zoveel zin in. Het is echt, kan ik dat jij bent erbij. Dus ik zag Mo, ik zag de Opposites, Kensington, van is, het is ja. echt, jongen, het is krankzinnig. Echt niet normaal. Het wordt, we zijn al aan het repeteren en alles. Het is zo gezellig. Ik heb echt zoveel zin in. En even de agenda. Vandaag is de grote repetitie. Dus jullie gaan zometeen in Rotterdam hoor je echt alles uh, beleven zoals het straks gaat zijn. En het publiek komt dan vanaf morgen? Ja, het publiek komt vanaf vrijdag. Ja, en dan heb ik natuurlijk de vraag. Wat ga jij doen? En dan ga jij daar geen antwoord op geven. Ja, waarschijnlijk mag ik daar geen antwoord nee, op geven. Als je precies. dat niet had gezegd, had ik het waarschijnlijk wel gezegd. <laughs> nee, oké. Okay, ik kom wel gewoon kijken, oké? Okay? Ja, dat zou heel gezellig zijn. Laten we weten wanneer je komt. Dat is goed. Cloud, ik heb jou de telefoon vanwege uh, nieuwe muziek. Uh, App en Vloed gaat zometeen uh, in première op de radio. Ja, het is ja. volgens mij een fantastisch begin van 2026. Want ik zag nog op de valreep zag ik uh, wat dingen die jij vertelt over het Songfestival. Wil ik het eigenlijk vanmiddag niet meer over hebben. Hebben we het al over gehad toen je Amour kwam voorstellen. Um, voelt het als een, als een heel frisse Start, zo, aan het begin van januari meteen met nieuwe muziek komen? Het voelt echt als een hele frisse start. Ik heb uh, ik moet zeggen dat ik dit heel veel heb beluisterd ook de afgelopen tijd. En ook anders vind dan wat ik hier voorheen heb gemaakt. Ik vond het jasje wat volwassener. En het was zo fijn om aan te werken. Want ik doe dit werk, het zingen en het uitbrengen niet zo heel lang. Maar mm. dan is het wel nog steeds heel fijn om in de studio te zitten. En om wat andere dingen te proberen. En dat was ook bij Apple Vloed het geval. Dat we gewoon dachten, laten we even weg van, weg van alles. En gewoon een liedje maken wat we op dit moment voelen. Uh, en daar kwam en Vloed uit. En het is voornamelijk in het Nederlands. En dat, is, ja, dat voelde heel fijn op en, dat moment. En ik zie in alles... Dat je er fucking blij mee bent. Dat vooral. Ik ben er zo blij mee. En dan ben je ook met al die andere zo... ook geweest. met amour zag ik ook de twinkling in je ogen. Maar ik zie gewoon. Je, je bent echt heel blij met wat app en vloed geworden is. Ik ben zo niet normaal blij met wat app en vloed geworden is. Gewoon, het kan af en toe. Dan kan je in de studio zitten. En dan kan je denken: Ja, wat nu? Hoe moeten we? Ja. Wat moeten we nu maken? Heb en... ik iedere dag? <laughs> <laughs> ja. wat moet ik nu weer zeggen? Wat ja? moet ik nu weer zeggen? Ja. In ieder geval niet het verboden woord. Maar. <laughs> daar hebben we laatst. <laughs> ja, van maandag hè. Het is de hele tijd dat ik gewoon. In de studio zitten en dat ik denk, wat gaan we nu doen? En toen we dit pad gingen bewandelen met het akoestiek. Met de gitaar. Ja. En met een beetje een pure sound en een pure live drumsgevoel, was echt wel dat ik. Uh mijn hart vulde wel. Ik vond het wel heel vet om te doen. Claude, je hebt de spanning lekker opgebouwd. Ik ga je even snel terugsturen naar het podium van Rotterdam Ahoy. Want jij moet echt nou, nu letterlijk gaan repeteren. Veel plezier met de vrienden daar. <lacht> er wordt aangeklopt, er wordt aangeklopt. <lacht> jij mag het nog even aankondigen. Dames en heren, dames en messieurs. Hier heb ik voor jullie mijn nieuwste release. Misschien meer in het Nederlands. En het Frans zit er ook bij. App en vloed. En niet ervan. meer van de nieuwe Cloud. En normaal zou ik hem dan nu omhelzen en zouden we het samen vieren. Maar hij staat nou letterlijk nu op te treden in Rotterdam Ahoy. Niet voor publiek, voor een lege zaal. Een lege Ahoy. Omdat ze daar aan het repeteren zijn voor, voor vrienden van Amstel. App en vloed is alsjuist in première gegaan in de Q-music middagshow. Veel reacties uiteraard in de Q-app. Laura die zegt, wat een banger weer van Cloud. Ik weet nu al, dit wordt een hit. Ik kijk zo uit naar AFAS. Uh, ja, daar heb ik nog niet eens met hem over gehad. 7 februari, over een maand, dan geeft hij zijn uh, allergrootste soloshow tot nu toe in Amsterdam. Avans Live, daar, uh, daar zal hij optreden. Dan Tristan zegt wat heerlijk, stelt zeker niet teleur, genieten geblazen. Chris moet nog even wennen, maar vindt het superleuk. En Sandra die stuurt, hier word je vrolijk van, lekker uptempo. Premiere van Cloud hoorde je in de Q-Music middagshow. app en vloed. Natuurlijk, ik ga vooral lang vandaag. LSDJ bij Music, it's only love. We gaan uh, richting half zes alweer. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje. De eerste 1 april grap van het jaar is al binnen. Oh nee. Ja, je kan oh. er wat beter vroeg bij zijn. Oh, het is 8 februari. Ja, januari. Nee, het is februari, het is 8 januari vandaag. De primeur gaat naar voetbalclub PSV. Wat ze hebben gedaan, vertel ik je zo. Oh, is dat een grap? Ja. <laughs> je wil niet te veel weggeven, ik hoor het hey, Ik zet hem harder zo over het helemaal half zes. Ook voor Everjack on A-L-Black. Hey, my World, doe je zo.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 Ontdek mijn unieke zonvakanties. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpicked verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen.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 Het zijn weer de Dikke Deka deals bij Dekamarkt. Met deze week douwen Echbert filterkoffie 250 gram, nu 369 en kleden drop, nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer dikke Deka deals. 18 plus speel dus. Echt ja. ja. serieus? Oh, wat een geld! Fot voor de. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Nu bij Dekamarkt blauwe bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis.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 Goedemiddag, het is half zes, er staat opeens twee files. Zeg me helemaal dood, joh. Twee vertragingen langer dan 25 minuten. De A7, Zaastad richting Horen, tussen Zaandam en het zuid Daar zes kilometer met 36 minuten. En de A28, amersfoort op tussen Nijkerk en Strand-Nulden. Daar kom je in vijf kilometer file terecht met een vertraging van 26 minuten. Tje weer, het is nu nog droog, maar vanavond staat het zuiden flinke regen. In het noorden flinke sneeuwbuien. Vanaf middernacht geldt daar code oranje tot morgenmiddag. Morgen verder in het noorden rond het vriespunt. De rest van het land iets boven nul. Even is hier met het laatste nieuws. Goedemiddag. Uh, ja, het noorden van het land maakt zich op voor een, voor een echte sneeuwstorm. Uh, code oranje tot morgenmiddag. Als je daar woont is het advies om thuis te werken. Veel scholen in het noorden blijven ook dicht. Ja, de ziekenhuizen daar die zetten zich schrap voor drukte, doorvalpartijen en andere ongelukkig. Sommige ziekenhuismedewerkers die blijven vannacht op het werk slapen. Snel Jij noemde dat. hoe heet het ook, wel, sneeuw... sneeuwjacht. sneeuwjacht. Prachtig woord. Ja, een combi van sneeuw en wind. Met de jaarwisseling zijn dit keer niet zo heel veel mensen... van zorgverzekering gewisseld. Ongeveer 1,1 miljoen mensen stapten over. En dat is minder dan andere jaren. Dat komt omdat de premies dit jaar bijna niet zijn veranderd. Veel mensen vonden het dus niet nodig. Heb jij het gedaan? Ben je overgestapt nog? Nee. Nee, ik dit jou ook niet. Toch zoveel ik... gedoe altijd. Jawel, maar er zijn wel handige websites zoals Independent waar je gewoon heel makkelijk onder elkaar uh, ziet... wat je wel en niet vergoed krijgt. Ja, dat krijgt. klopt. En soms loont het wel. Maar... Ja, Het loont natuurlijk altijd wel. Het gaat om tientjes per maand soms zelfs. Maar in dit geval... De premie is natuurlijk niet enorm veranderd. Dus uh, dit jaar blijkbaar waren we niet de enige die niet zijn overgestapt. Opvallend veel uh, kleine kinderen die hebben de waterpokken. Volgens experts ruim twee keer zoveel als gemiddeld in de winter. Hoe dat komt, dat uh, weten ze niet. Ja, waterpokken is een uh, kinderziekte die eigenlijk vooral in de zomer voorkomt. Ja, wat is het nou? Ik, ik hoor vaak waterpokken. Wat is het precies voor ziekte? Ja, het is een virus. Uh, vooral bij kinderen tussen de vijf en veertien jaar. Uh, ja, het, die krijgen er jeukende bultjes van. Ja, toch, het zit hem onder de vlekjes. Ja, inderdaad. Meestal is het onschuldig. Uh, krijg je het als volwassene, dan kan het wel erger zijn. Maar meestal heb je het als kind dus al een keer gehad. Ja. Je krijgt het niet twee keer. En de eerste 1 april grap van het jaar is binnen. En de primeur die gaat naar voetbalclub PSV. Maar was het de 1 april grap of is het gewoon een goed uitgevoerde grap? Stunt, dat is het toch ja, eigenlijk? Ja, het is gewoon een hele goede reclame-stunt. Ja, want dit kun je bijna niet gemist hebben vandaag. Op social media ging deze foto uitgebreid rond. Ja, een enorm uh, metersgroot spandoek hing ineens aan het uh, stadion in Eindhoven. Uh, waarop stond uh, PSV wenst je een, een sportief nieuw jaar, Maar er stond niet PSV, er stond PVS. Ja, hoe kan dat nou? <laughs> Omroep Brabant die sprak mensen op straten uh, die er wel om konden lachen. Maar hier staat de PSV onze beste wens, denk ik, of niet? Lees eens goed. PVS. Ja, inderdaad. Verkeerd. Ik oh, vind het heel grappig. Oh. Stop met roken is toch geen goed voornemen bij deze mevrouw, hoor ik. Nou ja, ze is wel blij. Ja, zeker. Uh, Sportzender ESPN, die reageerde online ook wel weer grappig. Die zei ook de beste wensen namens IPSN. Ja, geestig. Maar wat is hier nou gebeurd? De foto, ja, het is inderdaad een metershoog spandoek. En ik dacht meteen: dit kan bijna niet fout zijn gaan. Dit moet AI zijn of. Iets van een studietje. Ja, nee, maar dat hing er dus echt. Het was geen AI. Want uh, dit gaat natuurlijk langs, nou, minimaal vijf paar ogen. Er gaat natuurlijk tien ogen gaan naar kijken. Dat is de designer. Bedoelt, ja, dat is nog... je bedoelt, het gaat niet fout in nee, het echt. Toch nee, toch? Een designer, een opdrachtgever, de drukker. Dan nog iemand die het op gaat hangen. Ja, nee, dat zou wel heel ongelooflijk zijn. Kan nee. bijna niet. Het is gewoon een hele goede reclame stunt. De club wilde hun nieuwe partner aankondigen. Voor tekst en uitleg hangt er nu een spandoek naast. Met de tekst even Apeldoorn bellen. Oh, dat is uh, Centraal Beheer dan, toch? Ja, precies. dat is wat goed, hè. Evi, dankjewel. Jo, Om de vraag binnen van Connor. Kill Music, wanneer is tankbom bingo? Zometeen! Eind van je werkdag is een zin. Mart voor zes. Lekker op weg naar huis. Kids, enjoy yourselves and I'll create some atmosphere. This is a favorite by Men at Work. Traveling in a fight come here. On a hippie trail head full of zombies I met a strange lady, she made me nervous From a land Music en down under. komen veel vragen binnen over de tankbollen bingo van deze middag. Het is de eerste editie van 2026. Uh, Henry die vraagt het volgende: luisteren zeggen. Met hoeveel weken mag ik mee bingo? Want ik heb er een paar liggen Dus uh, ik hoor het krak van je. Tot zo met de bingo. Ja, we hebben natuurlijk uh, een paar weken geen tankbollen bingo gedaan. Maar het nieuwe jaar is begonnen, dus alleen tankbollen van de afgelopen week doen mee. Dus vanaf 1 januari tot en met vandaag, 8 januari 2026. Dat zijn de bonnen die meedingen naar de tankbollenbingo van vandaag. Wie gaat de ballen draaien? Dat hoor je zo meteen na. Summer. Dit is de Middagshow Undressed. Dus ik undress, het is kwart voor zes precies. Denk, bolen, bingo, Denk, bolen, bingo, Denk, bolen, bingo. Denk, bolen, bingo. Het is de allereerste editie van het jaar 2026, dus 8 januari. En ik moet nu al sorry zeggen tegen Ramona. <laughs> Hi. Hi Ramona. Ja, ik dacht echt dat ik vandaag in de redactievergadering heb gehoord. Romana komt vandaag. Oh, maar dat gebeurt heel vaak. Oh ja! Ja, je bent niet de eerste en de enige, hoor. Het ik was super irritant dat je Ramona heet... en dat dit Romana wordt genoemd. Ja, op een gegeven moment ben je er ook wel een beetje aan. Hè? Oh, dan kan je gewoon Romana noemen? Of? Ja, op een gegeven moment ben ik ook een keer Simone genoemd. <lacht> dus, <lacht> Echt waar? Waarom? Ja. Nou, ik had een sollicitatie gestuurd. En in mijn e-mailadres staat mijn naam. Ik begin, hè, overal staat mijn naam. kan je nee. niet missen. En ik krijg terug, bestie Simone, wat leuk dat je hebt gereageerd. Wat erg denk ja. denk dat mensen jou een Simone vinden... of dat het gewoon een copy-paste-fout is geweest. Nou, We hebben dat dus op ons werk gedaan, op een oude werk... Yeah. Um... Als je mij niet zou kennen, hoe zou je mij dan noemen? heel veel zijde Simone. Nee, ik zou Ramona zeggen. Ja, toch wel? Ja, 100%. <laughs> Ramona van Velsen, 29 jaar jongen, komt uit de Barneveld. Ja. Jij bent vandaag de bingo-meister op de stoel van uh, Anton Griep. Ja. Anton zelf die neemt nog wat de tijd voor zichzelf, dus die is er uh, voorlopig niet bij in de middagshow. Ik ben onwijs blij dat je er bent. Ik vind het superleuk. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar zo meteen vier balletjes te draaien en de getalletjes op te noemen. Komt goed. Ben je vaste luisteraar van het programma? Zeker weten. Dus je weet hoe het eraan toe gaat. Helemaal de Pijlregels doornemen. Er worden zo meteen vier getallen getrokken. 01 tot en met 75 uit de gouden bingo molen van Anton. Eén van die vier getallen. Die moeten je betaalde bedrag. met het aantal getankte liters zitten? Voor of achter de komma, dat mag allebei. Ook kilowatturen tellen mee als je een stekkeraar bent. Um, stuur een foto in van je bon via de Cure Music app. En wie weet, ben jij je geteente bedrag terug overgemaakt? Stek -bon. Bingo, tankbollen bingo, tankbollen bingo, tankbollen bingo. Tankbol bingo. Oké, okay, dan gaan we, denk 8 januari 2026, hier is Ramona! Even kijken, het eerste getalletje van deze tankbollen bingo is nummer 30. Nummer 30. En hebt ja, er, er ervaringen met bingo, hè? Klein beetje. Hoe dan? Ja, vroeger op de camping. Animatieteams, hè? Ja, wat animatie op de camping. Wat geweldig. Ja, dan moesten we dit ook doen. En dan zat je aan zo'n tafeltje. En dan een hele volle zaal met allemaal mensen. En dan mocht je de getalletjes... Iedereen, ja. Wat fantastisch. En dan die prijzen weer geven. Dat was het leukste. Super, echt super. Nou, mag je meteen ook doen. De eerste balletje is 30. 30. De tweede is 36. 3 en een 6. Nummer 36. Hoppata. Zo zijn we weer op de helft. Komt-ie aan. Nummer 3 is... Het volgende balletje is... Nummer 75. In het hoogte. De hoogste meteen, ja. niet zo vaak. En het laatste balletje is nummer 72. 72. Ja. Ramona, zou ik van jou, van laag naar hoog... de vier getallen nog een keer op een rijtje mogen hebben? Nummer 30. 36. 72. En de laatste, 75. Is dit anders of hetzelfde als op de camping? Uh, nou, een klein beetje hetzelfde, maar dit is toch wel leuker. Dat is het juiste antwoord. <laughs> Getallen van vandaag zijn 30, 36, 72 en 75. Maak een foto van je bon, stuur hem in via de Q-Music app. En wie weet, vergoed Q-Music jouw tankbon. <laughs> Dit zijn de Ketleroy en Justin Bieber. Dit is Stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I change even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I get strong. wake up, I'm wasted. Touch op de stoel van uh, Anton Giep. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb jou uh, gedurende de uitzending, toen was je nog niet... heb ik jou uh, Romana genoemd. Er ja. zijn twee letters omgedraaid. <laughs> nou, Dan krijg ik een bericht uh, van jouw beste vriendinnetje. Maar een die Kalee. heeft helemaal... Uh, Kelly. Wat een ingewikkelde voornaam heeft Kelly. <laughs> ja. Ik dacht, je zegt tegen jou... joh, er komt een bericht binnen van Kelly Of Kelly? dat ze super trots op je is. Dus jij denkt, ja, het zal wel. Maar het is zijn achternaam. Kelly is het. En het leuke is... Kleine en ik hebben heel veel samen ook bingo gespeeld. Ongelooflijk. Wat verdomme. Denkbonne bingo. Denk bingo. Denk bingo, denk bingo. Ja. Ramona, jij bent dus de bingo meester vandaag. Jij bent in de dagelijks leven geef jij dansles. Ja, klopt. Wat, wat voor dansles geef je? Ja, echt van alles. Um, de kleine peutertjes heb ik dansles gegeven. Oh, leuk. Ik heb ook um, mensen die gaan trouwen. Openingsdans heb ik gemaakt voor ze. En de motorisch gestoorde? Uh, soms. Nee. Kan, kan, kan iedereen dansen, is eigenlijk mijn vraag. Ja, maar dat, dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg bij bruidspaarden. Die hebben dan maar zes lessen bij mij. Ja, ja, ja, voor ja, ja. Hun. En dan zeggen ze ook, ja, maar ik weet niet of dat kan. Ja. En na les zes gaan ze allemaal dansend uh, de zaal uit. Jouw bellen dus. Dat is het <laughs> ja. eigenlijk, ja. Ik heb Wiebe. Het gaat niet over dansles, het gaat over Tankbon. Wiebe, goedemiddag. Hey, Dolin. Goedemiddag. Ga je snel koepel aan Ramona, Ramona, Wiebe, Wiebe, Ramona. Hallo Wiebe. Hallo, Ramona. Hoe is het daar? Ja, ik vind het hier heel leuk. Hoe is het bij jou daar? Ja, hartstikke goed. Ja, vandaag een lekker dagje vrij. En uh, morgen oh, ja, lekker, lekker thuiswerken, dus niet glibberen op de weg. Hey, je hoeft ook niet op pad hè, de komende dagen. Nee, nee ideaal. Dus dat met een uh, hopelijk. Ja, en ik zit inderdaad lekker aan een biertje. En hopelijk ja, uh, kan ik maandag wel even weer naar uh, het kantoortje. Wiebe, hey, ik hoor een beetje in jouw accent uh, iets noordelijks terugkomen. Ja, dat klopt. Ik woon in Wolfgaard. Het zit vlakbij Overijssel en Drenthe. Eindelijk een paar kilometer daar vandaan. Maar zitten de planken al voor de deur bij jou en voor de ramen? Voor vanavond. Nee, nee, nee. Dat dan niet. En de sneeuw is voor vandaag ook best wel veel weggesmolten al. Maar ik ben benieuwd voor morgen hoe het gaat lopen. Ja, het front komt eraan. Het noorden van het land gaat sneeuw krijgen. Snowmageddon komt jullie kant op. Ik zou net zeggen, ik zit morgen helemaal vast in huis. Veel sterker. Ik ga jullie teruggeven aan Ramona. Ja, want ben? Jij ja. hebt je bonnetje ingeleverd, hè? Ja, dat klopt, ja. En kan jij mij vertellen waar jouw bingo zit? Ja, die zit bij de, het aantal liters. 30,13 30, liter. 30,13 liter. Domin, mag ik het zeggen? Zeker. Wiebe, je hebt bingo! Bingo! Yeah! Wiebe, super. wiebe, wiebe, wiebe! Ah, Wiebe, super, gefeliciteerd! Super. Dankjewel, dankjewel Domina Ramona. Jij wint de tankbollen bingo van vandaag. We vergoeden jouw tinkbol. je wint 54 euro en 20 cent. Wow. Super, super, super. Grote vraag is Wiebe, wat ga je erbij doen? Uh, ja, wat bier, bier kopen denk ik. <laughs> ja, dat, antwoord, dat keur ik vandaag nog goed, omdat de snowball game in jouw kant op komt. Oké, okay. nee, ik ga weer tanken hoor. Nou, goed zo Wiebe, ik weet je dat was een mooi weekend. Dankjewel, Bye. Okay, Bye. Hoi, hoi. Bye Bye. Romona, Romana, Simone. Hoe heb ik je allemaal wel niet genoemd in de afgelopen anderhalf uur? Onwijs bedankt dat je er was vandaag. Heel graag gedaan. Superleuk dat ik er mocht zijn. Ik, uh, ik vond je een uh, waardige vervanger. En uh, mocht Anton binnenkort weer terugkeren... dan ga ik hem even bij jou uh, op dansles sturen sowieso. Want ik heb hem zien dansen op dat zijn bruiloft. Maar ook op Tankbon uh, bingo les. We gaan alle lessen geven. Ik weet je een mooie Dank alvast. Dankjewel, jij ook. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki.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 het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus, alle Amerk Protein Eetzuivel, tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en kwekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor! Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Zoé! En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster.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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alleander.nl Nu bij Dirk, hak groente in